Dit is Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. De man die opdracht gaf voor de moord op een man uit Almere... moet levenslang de cel in. De Amsterdammer Noah T, beter bekend als Noffel... organiseerde de moord op de 56-jarige Iranier Ali Motamed. Na zijn dood bleek dat, dat dat een schuilnaam was... en dat hij in Iran was veroordeeld voor een zware bomaanslag in Teheran... in de jaren 80. Volgens de AIVD en minister Blok is hij vermoord in opdracht van Iran, maar het OM heeft daarvoor geen bewijs gevonden. Novol zit al een celstraf van 18 jaar uit, omdat hij opdracht gaf voor de mislukte moordaanslag op een crimineel uit Diemen. Het dodental van de aanslag op een Japanse tekenfilmstudio is opgelopen naar 26 20 mensen vermist. Ook raakten tientallen medewerkers van de studio gewond. De Japanse premier noemt de aanval te walgelijk voor woorden... en betuigde zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers. Volgens de politie drong een man het gebouw binnen... en goot hij waarschijnlijk benzine in het rond. Daarna stichtte hij uh, brand. Over zijn motief is niets bekend. De Haagse welzijnsorganisatie Extra heeft een medewerker geschorst... omdat hij vermoedelijk banden heeft met jihadisten. Daardoor zou hij een slechte invloed hebben op kwetsbare jongeren. Veiligheidsdiensten hadden de schorsing geadviseerd...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 Maar later besefte Timmermans dat er geen Brits plan was. Het weer, toenemende bewolking en in de loop van de middag en avond kans op buien. In het noordoosten kans op onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en zonnig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig.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 Goedemiddag, dit is de Zandvoort Lunch van 18 juli 2019. Ja, en een hele goede middag en hartelijk welkom bij Zandvoort Lunch. Met vandaag heel veel muziek, informatie... En we hebben natuurlijk ook altijd een gast in de studio met leuke informatie over Zandvoort. En dat is geworden vandaag Recreade. We hebben de, een dame van Recreade te gast hier in de studio. In ieder geval om over Recreade 2019 te praten. En ze zoeken vrijwilligers, dus blijf luisteren. In ieder geval dat tweede uur. Natuurlijk het liedje van de sidekick. Om niet te vergeten. Want we hebben een sidekick over de sidekick gesproken, want we hebben vandaag onze zomergast Jelmer. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag, leuk hartelijk om... uh, leuk dat je opnieuw hartelijk welkom in de studio. Het is uh, voor jou de, ja, de eerste keer als presentator hier op de radio, hè? Ja, zeker. Echt. Heel leuk om hier te zijn en uh, leuk om een keer bij dit programma mee te mogen doen. Als, uh, ja, want uh, Jelmer, jij bent ja, de, de neef van, hè? Ja, de, ja, inderdaad. En we hadden het er net over, over de e-mailadressen: dat, uh, dat um, er heel veel uh, ja. Ja, jezen zijn van uh, koper. Jonge koper hier aangeschoven, in ieder geval. En, um, en dat dat best wel moeilijk was met het e-mailadres aanmaken. Daar hadden ja, we het over, hè? Uh, we hebben het uh, e-mailadres uh, moeten uitbreiden... tot twee letters uh, achter de punt, zeg maar. Dus, ach, ach, ach. <laughs> maakt niet uit, maakt niet uit. Nee, het is alleen, geen maar, probleem, alleen maar leuk. Uh, alleen maar leuk dat er zoveel uh, kopers zijn bij de radio. Ja. En, ehm... Um, in ieder geval, uit dit uur, uh, of deze komende twee uur ben jij mijn zomergast bij Zandvoort Lust. Ik vind het leuk dat je, dat je daar, daar even tijd voor hebt gemaakt, want je gaat binnenkort op vakantie, toch? Ja, zeker. Ik ga, zaterdag uh, ben ik even twee weken uh, richting Frankrijk, dus uh, daar ook lekker van de zon genieten. Heerlijk, heerlijk, dus heerlijk. Het is hier natuurlijk ook uh, aardig lekker weer, dus die uh, zomergast die zit er wel in vandaag. Ja, hè? Hey, hoe uh, was jouw week afgelopen week? Uh, ja, wel prima. Het was uh, nou vooral het... Uh, het weer en zo was, viel uh, erg mee, dus je had eigenlijk geen last van het weer. Ik had afgelopen zondag uh, had, ik mijn, uh, had ik gevierd dat ik was geslaagd, want ik ben uh, dit jaar geslaagd. Ach, voor de gefeliciteerd? Ago, dus ja. ja, dankjewel nog. Uh, en uh, het, het weer viel gelukkig mee, uh, toen alle mensen kwamen, bleef het gelukkig droog en we hadden een erg leuke barbecue met z'n allen. Dus, uh, en verder heb ik nog veel gewerkt deze week en verder... Uh, Vanavond ga ik nog uh, naar de bioscoop even voor mijn vakantie de nieuwe Lion King film uitchecken. Oh, wat leuk, leuk, leuk. Dus uh, ja, dus, uh, dat, uh, dat, komt, uh, dat komt wel helemaal goed uh, met jou deze, deze zomer, denk ik zomaar. Uh, ja hoor, ja, ik uh, heb altijd wel wat te doen en uh, sowieso uh, werk ik altijd wel sowieso een, paar, een paar keer in de week... En, uh, Kom ik nu ook hier uh, af en toe uh, bij ZFM. Uh, Als uh, radiocollega. In ja, ieder geval hartelijk welkom bij Nieuweval de Show. Uh, ja, Mijn week was, uh, was uh, rustig. Ik, uh, ik uh, heb lekker gewerkt. Ik uh, heb een beetje nagenoten. Oh nee, rustig. Zondag vierde ik mijn verjaardag. Oh, nou, en dat was oké. Ja, dankjewel. En dat was één groot feest. Ik had een zanger, uh, Mike Daan, die op terug kwam treden. En uh, Omi die vorige week uh, de zomer uh, sidekick was. Uh, en een uh, DJ DJ Kevin. Uh, of DJ Dirty Kevin, moet ik eigenlijk zeggen. En dat was een hele leuke, heel leuk feestje. En uh, daar ben ik eigenlijk nog steeds aan het nagenieten. Ook al is het bijna alweer een week voorbij, joh. dat is niet normaal. Ja, dat de gaat zo snel. Uh, gaat echt heel erg snel. Dus uh, nou in ieder geval, we zijn hier weer aangeschoven bij Nieuwe Zandvoort Lunch. Tot uh, twee uur hoort u hier Zandvoort Lunch op Zandvoortse Zandvoortse radio. En uh, met heel veel uh, muziek en informatie. En ook natuurlijk het liedje van de Sidekick. Want ik ga zo meteen jou vragen om een liedje uit te zoeken. Ja. En uh, wat jouw liedje is dan van de Sidekick. Dat is een item. En uh, we gaan natuurlijk Artiest in de Licht draaien. Dat is een artiest die uh, jarig is vandaag of overleden is. Dus uh, op deze datum dan. Uh, wij gaan luisteren naar de soundtrack. Ja, je hoort hem goed. Van, van, uh, van de Lion King. Oh, wel toepasselijk, wel, wel, wel hè? Toepasselijk, ja. They'll fall in love And here's the bottom line Our trio's down to two Oh, I get it The sweet caress of twilight Yeah There's magic everywhere It's everywhere And with all this romantic atmosphere Disaster's in the air Can you feel the love Steaming breeze. The world for once in perfect harmony with all its living things. So many things to tell her, but how to make her see the truth about my past? Impossible. She turned away from me. Holding back, he's hiding But what? Carefree days, with us, our history, in short, our pal is doomed. Ja, dat is de Lion King soundtrack van Beyoncé. Hoe uh, vond jij het uh, liedje, uh, Jelmer? Uh, je, je merkt meteen dat het zeg maar echt voor de nieuwe film is. Dat is natuurlijk een live-action film. En, ja. Uh, ik ben vooral heel benieuwd hoe je dan het dan met beeld er ook bij ziet. Maar het klonk in ieder geval heel mooi. En je krijgt meteen het gevoel dat je naar de Lion King zit te luisteren. Ja, ik, uh, ik ook. En zullen we tweede uur dan naar de, de oude versie uh, luisteren van dat de dat Lion King ook soundtrack? Dat zou ook zo leuk zijn, want dat is alweer een tijdje geleden dat ik die film uh, gezien heb. <laughs> ja, gaan we doen. Gaan we doen. Hé, hey, uh, wij uh, ja, we gaan het even helpen bijen hebben. Ja, de bijen uh, die... Uh die zijn weer, uh, brengen weer groot nieuws voor... Uh, uh, ja, want afgelopen, afgelopen vorige maand, geloof ik, of twee maanden geleden... had je een officiële bijentelling. En uh, toen meldden ze ook wel dat er veel bijen tekort waren in, uh, in Nederland. En uh, ja, afgelopen week hadden we een beetje ongenodigde... of gisteren hadden we ongenodigde badgasten. Dus vertel daar wat meer over. Uh, ja, zeker. Ja, uh, en aan nieuws meldt een uh, opvallend nieuwsje over... Uh, over Zandvoort, daar zijn namelijk duizenden zoemende strandbijzoekers die landen in Zandvoort. En, Zo. Er zijn, en er is geen betere manier om de zomerse temperaturen te ontlopen, zegt Anna Nieuws dan een dagje naar het Zandvoortse strand. Zo moeten ook de bijenzwermen hebben ge gedacht die zich vanmorgen op een stoel naast het strandhuisje nestelden. En ik zie hier een plaatje vormen van een uh, grote uh, massa met bijen die zich op een stoel hebben verzameld. Ja, veel hè? De, be de bewoners van het strandhuisje aan het strand hebben de boer rond op de stoel afgezet en de imker Pim Lemmers gebeld om de geel-zwart gestreepte strandgangers weg te halen. Lemmers denkt dat hij het uh, een paar duizend bij zijn die op de stoel zijn gaan zitten. Een paar duizend, uh, daar ziet het ook wel naar uit als ik zo de uh, Ja, ik krijg er krieb kriebels ja, van. Ja, inderdaad dat, uh, Ook dat geluid op de achtergrond. Zin. Ja, zeker. Ja, dat als je maakt dat het nog wel wat uh, zeker uh, de bijen zijn uiteindelijk wel uh, weer verdwenen, want ja. die vlogen in het rond toen de stoel werd afgeklopt. En het is nog onduidelijk of de koningin uiteindelijk in de kast is gaan zitten. Ja. Dus de bijenkast is op de stoel gezet en de imker Lemmers komt vanavond terug als de temperatuur iets gedaald is. Om te kijken of ze allemaal de kast in zijn gevlogen en misschien dat de strandbezoekers uh, dan wat uh, minder... Uh, Dierige, Zullen we even kijken houses. of we die meneer Lemmers even kunnen bellen? Misschien dus uh, is dat, dat zou, wel even leuk. Wel... We gaan even googlen of we hem, uh, terecht, of we hem kunnen vinden. En anders uh, gaan we dat volgende week gaan doen. Dat vind ik wel leuk. Trouwens, ja, zeker. een keer een imker in, uh, in de studio. Nou, leuk. We gaan even een zomers klankje laten horen hier op de radio. En dat is Despacito hier op ZFM Zandvoort. En ondertussen, dat ik het zeg, gaat mijn uh, muis weg. Oh ja, hier is hij. Fonsi oh, Tijwa oh, oh no, oh no Go oh, hey. Si sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tijwa Vi que tu mirada ya estaba llamándome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 Je reviens toute la vie, bon, Ta-down van Vanessa hier op ZFM Zandvoort, de Zandvoortse omroep van deze regio. En uh, ja, we zijn hier nog steeds bij Zandvoort Lunch. En uh, Jelmer is hier nog steeds in de studio. En uh, Jelmer, jij hebt een, een, een, een verhaal gevonden over de herten en ja. het wildrooster. Ja, want de herten zijn weer eens in het nieuws uh, voor Zandvoort. En ja, uh, en het nieuws uh, meldde meld afgelopen donderdag dat de Afgelopen dinsdag uh, moet ik zeggen dat de overbodige wildroosters uh, worden verwijderd. Want de gemeente Zandvoort uh, die gaat deze wildroosters verwijderen. Die ze aan het begin van het fietspad uh, richting Noordwijk, daar lagen ze eerst, die gaan ze dus uh, verwijderen. Het was bedoeld om de herten te weren om het dorp in te gaan. Maar juist door de aanleg van een honderden meters lang hek in de duinen is het rooster overbodig geworden. De gemeente doet het advies op van Zandvoort, Zandvoorters Maarten Keisler en John Dalhuizen. Door de bouw van een 800 meter lang hek in het duingebied naast het fietspad afgelopen winter is het wildrooster niet meer nodig. En aan nieuws was toen bij de feestelijke opening van het hek, wat ook op initiatief van een groep zandvoorters is geplaatst. Maar de wildroosters zijn dus nu weer... Uh, worden binnenkort verwijderd door de gemeente Zandvoort. En dus die zien we niet meer terug in de duinen. Wat, wat, wat denk jij ervan? Uh, denk jij ervan dat, uh, dat die wildroosters uh, inderdaad nu geen nut meer hebben? Of denk je van ja, het is toch een extra ding om die wildroosters er wel te laten. Want er is ook ander wild. Uh, ja, daar heb je inderdaad een goed punt. Het is nu alleen maar uh, vooral op de herten gefocust. Maar er lopen gelukkig nog genoeg andere diersoorten in de duinen rond... Die, uh, waar we misschien later nog wat problemen van zullen gaan merken. Maar inderdaad, het klinkt ook wel logisch... als er al een hek staat uh, en aan het begin van het hek de is. en dan gaat het hek nog veel langer door... Dan, is dat, uh, dan zou je kunnen zeggen dat het overbodig is geworden. Maar ja, je, kan, je, hebt, het, je hebt het ervoor aardig wat geld geplaatst. Dus dan zou ik ook denken van, uh, test het nog langer uit, want ik weet niet of het... Uh uh, of het echt al bewezen is dat het daardoor komt dat het niet werkt, zeg maar. Nee, nee, nee, nee, Nou, wij hebben uh, ja, altijd over of, of iets anders. We hebben altijd een, een, uh, het, het liedje van de Sidekick hè, in deze uitzending bij ZFM uh, Lunch of Zandvoort Lunch. En um, jij hebt ook een liedje uitgekozen. Ja, helemaal in het thema van uh, afgelopen zondag. Want toen was het namelijk 14 juli, Quartore Juliet in uh, Zandvoort. Uh, in uh, Frankrijk moet ik zeggen, ja. niet in Zandvoort. Ja, in Zandvoort was het ook 14 juli, maar in uh, Frankrijk spreek je dat iets anders uit. Daar is het een uh, nationale feestdag natuurlijk. Dat ja. uh, zullen veel mensen misschien wel kennen. Ook van de afgelopen uh, weekend van de militaire parade, waar ook de Franse president bij betrokken was. Uh, uh, door de Franse steden heen. En daar, uh, daar heel toepasselijk bij een Frans liedje van de Franse zangeres Zas... Genaamd La Vie en Roos. En die wilde ik graag laten horen. Want ik ben erg fan van het liedje. En het is een erg vrolijk liedje. Met ook een duidelijke boodschap. We gaan gewoon de jingle starten. En dan gaan we hem daar horen. Ja. En we gaan luisteren naar het liedje van de sidekick Het liedje van de Zuidkirk. Op Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans touche de l'homme auquel j'appartiens quand il me prend dans ses bras, qu'il me fare tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit de mon de tous les jours mais moi ça fait quelque chose Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand tu me prends dans ses bras, il me parle de tout bas, je vois la vie en rose. Quelque chose Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur dont je la cause. Dat was het uh, liedje uh, van de sidekick hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Lunch. En vorige week hadden we ook een liedje van de sidekick, uh, Jelmer. Met, van de ja. Omi was dat. Okay. En de Omi had het liedje uh, ook een, een liedje uitgekozen... Waar, een, een, waar ook een andere versie van was. Een Nederlandse versie. En nou gebeurt het vandaag bij jou wederom weer. Moet je maar luisteren. Oh jij moet hem heel even uitzetten... voordat we verder kunnen luisteren. Ja... Yeah. Zo. En dan gaan we even verder luisteren. Nee, hij staat nog steeds aan. Nou, ik kan het Kijk, zo. <laughs> eh, we gaan even luisteren naar het uh, stukje. Hallo. Oh. Uh, ja, ik herken wel iets van de ja, melodie erin, natuurlijk. Maar wat we er wel meteen over moeten zeggen, is dat dit liedje eerder kwam dan die van uh, die we net hebben gehoord. Dus Echt? Dan zou het toch wel heel bijzonder zijn als een Franse zangeres uh, haar inspiratie hieruit heeft gehaald. Ja, zullen we... Dit komt... Uh... Het zit er, melodie zit er wel in, hè? Ja. Ja. Ik vind het apart. Ik ken ja, de zanger, Alex heet dat hij. Dat, ja. En uh, Alex uh, heeft uh, al een heel tijd geleden dit plaatje inderdaad uitgebracht. Wanneer heeft hij het uitgebracht, weet jij dat? Uh, in, in november 1999 kwam het nummer genaamd een bosje, bossie rode Rozen, om precies te zijn, kwam dat uit. Ja. En in het uh, jaar 2000 was het een van de meest gedraaide singles in cafés en zalen. En uh, uiteindelijk werd het een nummer 1 in, in Nederland... En, uh, deze zanger heeft vooral door deze hit veel naamsbekendheid gekregen. Ja, want hij, uh, hij is hier regelmatig ook op de radio geweest, Alex. En, uh, ja, en, en, en een hele leuke feestzanger is het. Alleen je hoort helaas niet meer zoveel van hem. Nee, ik had uh, eerlijk gezegd ook een, niet van dit nummer dan specifiek gehoord. Misschien heb ik hem, de artiest zelf, wel vast al een keer op de radio voorbij zien komen. Maar... Uh, ja, leuk om uh, zo die uh, connectie te maken met het andere nummer. Nou ja, we gaan uh, luisteren naar de volgende plaat. En uh, dat is uh, Maan, lief zoals je bent. Ik vind je lief zoals je bent. Ik vind je lief zoals je bent. En bovendien ben jij diegene, die mij van A tot Z echt kent. Maar het kan mij werkelijk niks schelen, wat een ander daarvan denkt. Ik vind je lief zoals je bent. September, Erwin en Fire hier op ZFM Zandvoort luncht. En uh, ja, het, uh, het, het houdt niet op in het nieuws vandaag. En um, in ieder geval, uh, uh, ja, jij hebt, Jelmer, uh, een, uh, een, een item over Sisi. Ja, ja, over, nou, nu verklap je eigenlijk al over wie het gaat. Want ik wil oh, sorry. sorry. Ze, ze bracht uh, eind 19e eeuw natuurlijk in ons uh, een bezoek aan onze mooie blad, bladplaats Zandvoort. En ze was altijd veel met haar gezondheid bezig. Het was natuurlijk uh, koning Elisabeth Sissi van Oostenrijk. En uh, ze kreeg ook uh, met opstand te maken van de zandvoorters, want die eisten namelijk dat ze de mis in het Nederlands gesproken moest worden en deden met succes hun beklag bij de bischop. Maar er is nu sinds afgelopen zondag een tentoonstelling, een uh, expositie over haar uh, uh, in het dorp uh, te bezichtigen, in de Agatha-kerk over koning Sissi en onze collega's van NN Nieuws... hebben daar ook het een en ander over gezegd. Keizerin Elisabeth van Oostenrijk, oftewel Sissi. Ze is overal terug te vinden in het Zandvoortse straatbeeld. Want in 1884 en in 1885 was ze een aantal weken te gast in het kustdorp... en bezocht ze ook de mis in de Agatha-kerk. Ik heb hier het... Uh... Het Memoriaalboek van de parochie Agatha in Zandvoort. En hier zien we de handtekening, nota van de keizerin van Oostenrijk, Elisabeth. Het bewijs dat ze geweest is. Het bewijs dat ze geweest is. In de Agatha-kerk is de komende maanden een tentoonstelling over Zandvoorts hoogste bezoek ooit. Ze kwam speciaal om behandeld te worden door dokter Metzger. Dat was ja, waar alle grootheden op afgingen. Ja, wat had ze voor klachten? Wat had ze voor klachten? Ja, welke klachten had ze niet? En als ze geen klachten had, ja, dat... ze was altijd met haar lijf bezig. Ze kwam met een enorm gevolg naar Zandvoort. Ik denk, hoe de jongvrouw Maria, zo werd er zelfs een Duits sprekende pastoor geregeld, maar dat ging de Zandvoorters te ver. Ja, die vonden het helemaal niks. Dat er mis niet in het, uh, in het Nederlands werd gezegd en gepreekt werd het Nederlands. Ze pikte dat niet. Ze uh, klaagde bij de bischop en uh, nou, die gaf ze gelijk. En zo kwam pastoor Lamy. Hij bouwde een goede band op met de keizerin. En dat blijkt wel uit de cadeaus die ze later naar hem opstuurde. Nou, hier is dus het, uh, het cadeau dat ze heeft geschonken. Het is uh, op zich niet een heel, voor die tijd, niet een heel groot kassuifel. Uh, maar het bijzondere daarvan is uh, eigenlijk onderaan... Links zien we het, uh, het wapen van Habsburg van Oostenrijk. Dus de Habsburgse familie. En rechts uh, is het wapen van de familie uh, in Beieren. Heeft u de verleiding kunnen weerstaan? Uh, heeft u hem wel eens aangehad? Nee, dat kan ik heel goed weerstaan. Nee hoor, nee, oh nee, ik zou er helemaal niet meer in staan. Dat is natuurlijk echt uit de mode, dit soort uh, kersuifels. Uh... Ook nooit even stiekem voor de spiegel. <laughs> nee, nee. Ja, en dat was een item van NH-nieuws, onze collega's daarvan. En uh, wat, uh, wat ook leuk is om te melden... binnenkort uh, zal het Zandvoortsmuseum ook een, uh, ja, een tentoonstelling hebben... over uh, Keizering Sissi. Hier uh, op ZFM Zandvoort zal daar zeker wat meer informatie over gegeven worden, Jelmer. Ja, zeker. Uh, de, over alle tentoonstellingen, alle culturele evenementen... Uh, houden we u op de hoogte van... Uh, wat er allemaal in Stantwoord speelt en uh, wat er gaat komen. En dus bijvoorbeeld deze tentoonstelling, wilt u daar nou nog meer over le lezen? Uh, inderdaad, onze collega's van NN Nieuws hebben, hebben er een mooi artikel van gemaakt. Uh, met nog veel meer informatie wat de expositie nou eigenlijk inhoudt. Uh, en die kunt u dus van, uh, sinds afgelopen zondag kunt u nog, kunt u die nog een tijdje bekijken in de Sint Agatha Kerk in, in het centrum. Ja, op dit moment zijn ze vol aan het lopen. Hè. Het is uh, in ieder geval uh, de Nijmeegse Vierdaagse en uh, heel veel Zandvoorters doen daar ook aan mee. En uh, weet je wat ik zo mooi vond? Uh, Jamaica ken je die? Ja, ja. Jamai en... van Step Ride right Up en zo. Hè. En die heeft, uh, die, die heeft een uh, nieuwe nier gekregen afgelopen jaar. Ja. En uh, nu loopt hij speciaal voor zijn eigen stichting. Hij heeft een eigen nierstichting. En uh, zijn uh, zwager heeft hij hier gegeven. Dus hij loopt de Nijmegen Vierdaagse... speciaal voor die stichting met uh, zijn uh, zwager. Ja, ik vind dat een uh, ja, heel, heel bijzonder verhaal. Ik had uh, toen ook, uh, destijds toen hij op tv was... Uh, uh, met dat gesprek uh, over hoe hij die, uh, hoe die uh, operatie en zijn transportatie van zijn nier. Uh, heeft die meegemaakt. Dat, hoe hij dat had meegemaakt, inderdaad. Ja. Het was een heel interessant gesprek. En ik vind dan uh, ook, hij is ook heel erg veranderd qua uiterlijk en zo. Dus uh, ja, heel knap dat hij nu dan uh, het jaar erop eigenlijk meteen weer. Uh, de, de, het aan het grootste wandel evenement ter wereld meedoet. Dat is heel bijzonder. Ja, want. Uh want dat is wel heftig hoor. Dat, dat, we hebben het natuurlijk met ook een Zandvoortse uh, meneer meegemaakt die dat ook heeft uh, meegemaakt. Je, je, het is wel een heel uh, ja, impact op je leven als je hier het niet meer doet. Uh, ja, zeker. Dat, uh, ja, dat, uh, da daarom is het ook uh, zeer van belang dat dat soort stichtingen uh, blijven bestaan en zich blijven inzetten voor. Uh, uh, voor mensen die uh, daar problemen mee uh, Ja, voor meer onderzoek, voor ja, meer, voor meer uh, donoren. Want dat is heel erg belangrijk. Ja, inderdaad. Vooral die donoren zijn natuurlijk uh, belangrijk. Dat is natuurlijk ook uh, genoeg. Ja, want uh, per juli volgend jaar. Uh, ja. ben je, ja, moet je toch. Als je, word je standaard in een donorregister gezet. Wat vind jij daarvan? Uh, ja, in principe is het natuurlijk uh, geen probleem. Want nu was het dat je uh, zelf moest. Uh, nu is het nog zo dat je jezelf moet. Uh, Aanmelden. Je bent ja. eigenlijk afgemeld, zeg maar. Dus uh, ja, het is, het is natuurlijk wel een hele lastige kwestie. En daar kan je natuurlijk niet zomaar uh, voor andere mensen zomaar oordelen. Maar het is altijd goed om daar in ieder geval goed over na te denken. En misschien uh, uh, goede nieuwsitems te bekijken en artikelen over te lezen. En misschien dat je dan uh, toch van mening verandert. En uh, die je toch doet zetten om uh, andere mensen ook nog een uh, toekomst uh, te geven. Zelfs. Inderdaad. Ja. En uh, dames en heren, we gaan even luisteren naar muziek natuurlijk... bij Stand for Lunch, want dat hoort er ook gewoon bij. We hebben nog een kwartiertje voordat we op naar het tweede uur gaan. En we hadden het net ook heel even kort over hem. Ik heb Jemai klaarstaan met Step Right Up. Tijd geleden trouwens. It's a shame De Kelly Family met YYY hier op ZFM Zandvoort. Yeah, en zo net uh, komt het bericht binnen. Want we hebben het net even over de herten gehad. Over het beeldrooster en het grote hek die daar omheen is geplaatst natuurlijk. Uh, er komt ook een uh, protestmars. Uh, ja. Jelma, ja, vertel. Zeker. Ja, want het houdt niet op met het uh, hertennieuws uh, in Zandvoort. Uh, er komen er continu nieuwe berichten binnen over uh, de herten. Ja. En nu is, uh, wordt er dus bekendgemaakt uh, via de Heemsteedse Courant... dat er een protestmars in Zandvoort komt tegen het afschieten van de damherten. Oh. En dat gaat plaatsvinden de dag na Dierendag, zaterdag 5 oktober. Vindt door de organisatie Animal Rights een georganiseerde mars... door de straten van Zandvoort plaats. In 2016 heeft de provincie Noord-Holland toestemming gegeven... voor het doden van ruim... 6000 damherten in de Noord-Hollandse duinen over een periode van bijna vijf jaar. Volgens de organisatie Animal Rights is dit een enorme slachting met maar één verliezer levende en voelende wezens. Animal Rights uh, zegt hierbij dan ook dat afschot brengt de natuur uit balans. En ze willen dan ook af van soortenbescherming uit de wet van natuur en bescherming en... Uh, niet uh, alleen soorten moeten bescherming krijgen, maar ook de individuele dieren, zegt de organisatie. Het gaat om de individuen met elk hun eigen belangen en behoeften. Uh, daartoe zijn ze onlangs een petitie gestart om te zorgen dat de rechten van dieren in de grondwet worden opgenomen. Dit is... Uh, nou, wat uit. leuk. En dan mag je ook nog eventjes op dat licht klikken wat je daar ziet staan. Want uh, ja, er is er uh, dat advertentietje met het licht dat je nu... Ja, dat ja. Uh, er is een um, natuurlijke... Je hebt uh, natuurlijk oh, de ja. mooie Sint-Bavo-kerk. En uh, die had eigenlijk tot uh, juli een uh, ja, klim licht. Um, ja, maar het is verlengd. Ja, uh, ik uh, gok wegens succes. Want je ja. uh, kan nog steeds op uh, grote hoogte uh, genieten van het uitzicht op Haarlem. Uh, een bijzondere... Ervaring, want de omvangrijke restauratie van de kathedraal is bijna voltooid en hij is mooier dan ooit. Maar een uh, nieuwe fase in de geschiedenis van de kerk breekt aan. En om dit te vieren kan je nu nog tot 30 september op bijna 60 meter hoogte via een spectaculaire brug van toren naar toren lopen. En ondertussen natuurlijk genieten van het uh, prachtige uitzicht. Dat is wel bijzonder. Ja, inderdaad, eerst tot. Uh, ik ben er zelf helaas nog niet geweest, maar nu het is verlengd. Uh, ga ik er zeker nog. Uh, Kijk, denk de ik, gaan gaan ik uh, denk dat ik het uh, ook ga doen. Ik denk dat ik binnenkort er ook wel eventjes overheen ga lopen. Ik ben ook heel benieuwd hoe, hoe je ja, naar boven klimt, weet je, over, door die torens ja, heen. Inderdaad. Ik ben heel benieuwd. Ik heb ben foto's er gezien. Uit, Kijk, daar van. zie je de foto's. Het ziet er spectaculair oh, ja. uit, man. Ja, Niet normaal. Ja. Hey, en uh, hebben ze ook een website? Uh, ja, zeker. Je kan uh, alles vinden op uh, koepelkathedraalhaarlem.nl/klimnaarhetlicht uh, als je naar hun uh, site gaat uh, Koepelkathedraal Haarlem... dan uh, vind je het ook al snel. Want het is natuurlijk een van de... grootste evenementen die daar nu... Uh, plaatsvinden. plaatsvinden. Ik heel vind het spectaculair. Het. Wij gaan even luisteren naar een plaatje. En dan zijn we zometeen het tweede uur bij u terug. Met heel veel meer informatie natuurlijk. En uh, ja, we gaan het... Uh, over van alles uh, nog uh, hebben. Maar we gaan het ook hebben over... Recreate Zandvoort. Want zij hebben vrijwilligers nodig. En daar willen we hun graag natuurlijk een steuntje... Of een steuntje in de rug willen geven. Ik zeg het helemaal verkeerd. Maakt allemaal niet uit. We gaan snel muziek draaien. Tot de tweede uur. En dan loopt de computer vast. Daar is hij. Daar is